Het weer vannacht helder, morgen opnieuw zonnig met temperaturen van 22 graden langs de westkust. Tot 26 graden in Limburg. Ook vrijdag en in het weekend zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu Ted Een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno of Eugen. We zijn dit programma geopend met de Sun of Chakra Dance. een een nieuws idee van Brainscapes Body and Mind Music is dat. En alles uh, helemaal gemaakt door Elenis Canasi, de sympathieke Amsterdammer. Dan een andere nieuws idee waar we verleden week mee begonnen zijn van Mark Pinkus, uh, Slowly. Today goes by. Het is solo piano en live in concert. Nou, luister maar eens lekker naar dit programma. En wil je het allemaal meelezen, dan kan dat via Facebook. Facebook Peaceful Radio op Facebook. En dan vind je de playlist vanzelf. Veel luisterplezier. That's so glad you I love you. Ja Even kijken Relax nummer 4 Een verzamel cd van het label Phoenix Muziek En we hebben geluisterd naar Track 11 En track 11 daar is verantwoordelijk voor Roger Ekelund met Magical Songs En You Are Never Alone Nou dat klinkt allemaal heel prettig natuurlijk Dan gaan we afsluiten Met dcd Whispering Flame Van Henning Flintholm, Ook van het label Phoenix Muziek en eens even kijken, die heeft als laatste level even kijken. Track nummer 4, Returning to the Iceland. Goed, dit tot het eind van het eerste uur van Peaceful Radio aflevering 743. Graag tot straks voor nog een uurtje muziek